Mand. Zwaar is zo pikant, ontspant. Wat is het een beleving, de dames en omgeving. Hier vindt een man echt alles wat hij zoekt. Maar hij is rond en stevig, In bed. De kleine is helaas besmet. Zo die kant ontspakt Niet ieder komt persoonlijk Wie hoog is stuurt gewoonlijk Een zeer vertrouwde tostiode moer Die laat zijn blikken geleiden Over de mooie meiden Kiest voor zijn keizer vast De mooiste hoer Het Keizerlijk personage Bestelt hier een vrijage Zijn daar heeft een Kenners blik, hij wikt en weegt, neemt een besluit hij kiest verdomme zieke uit. Ik Als een lust overmand Nergens waar is op je kant onspant. Dikwijls is het resultaat frappant